Middernacht, het begin van zaterdag 22 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft in Haren zeker vier mensen gearresteerd die betrokken waren bij de rellen in het dorp. Duizenden mensen zijn naar het Groningse dorp gekomen omdat er op Facebook een feest was aangekondigd. Onder hen zijn veel relschoppers. De politie spreekt van een groep onbenullen die crimineel gedrag vertonen. Ze hebben flessen, vuurwerk en fietsen naar de ME gegooid. Er zou een winkel zijn geplunderd en er is een auto in brand gestoken. Een aantal mensen is gewond geraakt, maar de aard van hun verwondingen is onbekend.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 Het weer, vannacht bewolkt en regenachtig, minimaal rond 9 graden. Overdag buien, vooral in het noorden, maar ook af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A15, Rotterdam richting Europoort, daar is de Botlek tunnel afgesloten. En dan zijn er drie opritten afgesloten Bij de, op de A28 tussen Assen en Groningen. Het gaat om de op- en afritten Eelde, Haren en Groningen-Zuid. En dat heeft te maken met de rellen in Haren. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. In de roerige jaren tachtig woonde ik in een zeer links studentenhuis. Iedereen was daar voor vrede en tegen wapens. Voor vrijheidsstrijders en tegen Reagan. Het was de tijd van de demonstraties tegen neutronenbommen de en ander ongemak. Afijn, ik liep op een goed moment uh, overhalen om mee te lopen in een demonstratie tegen van alles en voor heel weinig. Op de route stond een enorme Mercedes geparkeerd. Bij uitstek het symbool van de uitbuitende klasse, vonden mijn huisgenoten. In een overmoedig moment deed ik alsof ik de ster wel eens van de motorkap zou rukken. had alleen niet gezien dat de eigenaar van de auto twee passen achter me liep, klaar om me een enorme beuk te geven. Dat was het moment waarop ik dacht: dat actievoerderschap dat is niet echt mijn ding. Mijn gast is Ilko van der Linden. Heb jij wel eens gedemonstreerd, Ilko? Oh ja, heel erg vaak en heel erg veel. En ik heb ook heel veel uh, acties opgezet. De scholierenstaking tegen kruisraketten. En uh, handtekeningen opgehaald voor uh, het volkspetitionement. Ik heb zelfs nachten gecollecteerd voor Nicaragua. En uh, ik, uh, ja, ik ben, ben daar erg van dat je probeert mensen mee te krijgen voor thema's. Maar ik probeer het wel altijd. Als een, als een voor iets te zien en niet tegen. En ik heb niet zoals jij ooit aan de Mercedes lopen rukken. Nee, nee, nee, ik heb net de tijd bedacht. <laughs> Op tijd dacht ik: van dat moest ik maar eens niet doen. En dat was... Maar goed, ook. Was... Ik heb blauwe ogen, maar ze waren het in die tijd waarschijnlijk extra geweest. Ja, goed. Jij bent te gast. Je bent de bedenker van. Dat is toch Be een mooie activist die jou verloren gaat, helaas. Ja, ja, ja precies. Zit ja, ja. dat nou wat overgeslagen? Ja, wie weet waar was ik net zoals jij geëindigd? Ja, ja, Jij bent de bedenker van de Bevrijdingspop. Dat is inmiddels uitgegroeid tot het grootste gratis popfestival. Althans, popfestivals zijn er meerdere in Nederland. Um, en je bent hier uh, omdat het Wereldvredesdag is... en jij een bizar plan hebt gelanceerd. Dat zo bizar is dat veel mensen in je omgeving gedacht moeten hebben... Ilko, gaat het wel goed met je? Um, ja, weet ik niet. Ik, uh, ik zeg wel eens de opgeheven wenkbrauwen. de story of my life. Als je op je vijftiende natuurlijk begint met een project... en je zegt dat wordt het grootste evenement van Nederland... dan krijg je ook dat soort reacties. En daar raak je ook wel aan gewend. En tien jaar geleden ben ik uh, samen met iemand anders... Dance for Life begonnen... En... Toen zeiden we ook van, uh, nou, over tien jaar dansen er honderdduizenden mensen tegen HIV en AIDS over de hele wereld. En het is mooi wel gelukt. Ja. En, uh, Dit is de Overdrive, een Masterpiece 2014, een groot concert in Cairo. Nou, als ik een groot concert zeg, dan, dan is het waarschijnlijk nog, denk jij, nou, nah. <laughs> ik bedoel echt groot. Ja, nou, in ieder geval in, uh, in streven en hoe we mensen willen raken. Ja, we gaan uh, precies over twee jaar, want het is dus inderdaad ja, al een paar minuten niet meer de internationale dag van de Vrede, maar ongeveer. Kijk, als we over precies twee jaar kijken we terug... en dan zeggen we, wauw, een paar uur geleden, wat was dat? Een waanzinnig evenement. En, um, en dan hebben we naast de piramides in Egypte... Uh, de belangrijkste artiesten opgetreden... van alle grote conflictgebieden in de wereld. Dus stel je maar even voor, de nummer één artiest van Noord-Soedan... en Zuid-Soedan, Israël en Iran, Rusland en Tsjetsjenië, uh, de Turken en de Koerden, de... Uh, Noord- en Zuid-Korea, uh, Armenië, Azerbeidzjan, de Serviërs en de Kosovaren, de Luo en de Kikuyu. En daar samen op één podium staan voor twee zaken... die we in ieder geval allemaal wel delen. En dat is de behoefte aan dialoog en de behoefte aan ontwapening. En daar dan vervolgens zoveel mensen voor raken... dat, uh, ja, dat, dat het misschien ook nog wel eens een stukje dichterbij kan komen. Ilko van der Linden is mijn gast in dit uur een uh, bevlogen... Uh... Magger. Ben je een magger? Dus, magger is, is, is, is een wonderlijk Duits woord, maar ik vind het wel een mooi woord. Als jij het mooi vindt? Nou ja, jij niet? Uh, nou, magger wel... heeft ook wel iets van, van door ruiten en roeien gaan en doorzetten. Oké, okay. nou, dan houden we dat erin. Dat is een nieuwe term. Ik had uh, een keer, zei iemand een, uh, een passiefist, maar dan van het woord passie, weet je wel? Ja. En, en dat vond ik ook wel mooi. Ja. Als je dan tenminste niet het woord vissen er dan weer uit gaat trekken... want dan krijgt u een heel andere betekenis. Goed, als u, deze, als u deze uitzending niet helemaal af kunt luisteren... omdat u dat nu al weet, dan kunt u op de site van radio1.nl... kunt u terecht om de uitzending terug te luisteren of te podcasten. U kunt het ook een abonnement nemen op de nieuwsbrief. En in de tweede uur blijf je, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we praten over alle vredesprojecten en vredesinitiatieven. Want er zit nog een heel verhaal aan vast. Dat dus voor zometeen. Laten we even eerst even kijken naar vandaag, Eelco. Want um, laten we, omdat dit allemaal draait om vrede... even kijken naar een kort moment uit de actualiteit. Namelijk het moment uh, waar nu um, al bijna 24 uur het over gaat in de media. De gebeurtenissen in Haren. Een soort slagveld, kun je het wel noemen. Grote groepen ja, voormalige feestgangers, of eigenlijk mag je ze zo niet noemen, maar grote groepen jongeren die de confrontatie zochten met de ME. Maar ongeveer om half negen, kwart voor negen, eh, begon het mis te gaan. Dat zag er zo uit. Kijk even mee. En ineens is het geen feest meer in Haren. De politie heeft de weg waar het jarige meisje woont afgesloten, maar honderden reilschoppen proberen er door te breken. Er wordt straatmeubilair vernield en met bier, vuurwerk en hekken gegooid. Het duurt een kwartiertje, daarna voert de ME charges uit. De ME drijft de meute het dorp in. Daar klinkt glasgerinkel. En agenten in Burger halen de grootste relschoppers ertussen uit. Fragment uit het internationaal. Op deze zender Radio 1 houden we u uiteraard op de hoogte. Om half 1 verwachten wij een update van de situatie. Ilko. als je dit hoort, denk je dan niet... we zijn toch wel een beetje van het padje geraakt met z'n allen? Waar gaat dit over? Ja, ik, ik, ik heb er dus inderdaad net in het laatste half uur pas van gehoord. En er komen nu ook wat, uh, uh, wat tweets binnen van uh, nou tijd voor masterpiece en haren. Dus ik heb inderdaad net even gekeken wat er aan de hand is. En dat ziet er wel heel, uh, heel sneu uit, ja. En aan de andere kant zie ik ook wel, uh, ik zie hier uh, TV Noord... en die, in, in, in dat half uur dat ik er naar kijk, hebben ze vijf keer dezelfde charge herhaald. Dus het ziet eruit alsof er voortdurend wordt gevochten... maar je krijgt hetzelfde beeld te zien. Jij strijdt voor wereldvrede. Als, als, als zoiets onbenulligs. Want het gaat werkelijk helemaal nergens over. Een meisje van 16 uh, had op Facebook een uh, feestje aangekondigd... was vergeten erbij te zeggen dat het besloten was... En, uh, Duizenden mensen dachten: Kom, we gaan er maar eens naartoe. En komen ook vervolgens. <laughs> Moet maar... wel een heel leuk meisje zijn geweest. <laughs> en dan snap ik de frustratie dus wel. <laughs> nou, dat, dat, dat... Weet ik zo had niet. je dat nog niet bekeken? Zo had ik het nog niet bekeken. Dat is een originele. Ja. Ja. Ja. Maar even vanuit jouw blik als vredestichter, zal ik maar zeggen, of als voorvechter voor vrede. Word je ook niet een beetje moedeloos als, als dit al tot geweld leidt? Nou, ja, nou, niet echt. Ik, ik, ik, ik ga ervan uit dat, uh, dat zowel dat negatieve als het positieve in iedereen zit. En het is maar net wat je probeert boven te halen. Maar misschien, het is interessant om ook door te kijken. Wat zit daar nou achter? Misschien hebben ze wel gedacht... He, eindelijk eens een keer een feest in dit gebied. En dan gaat het niet door. Ik bedoel, het is ook interessant om te kijken of daar misschien een gigantische verveling aan de hand is. En dat er nooit eens iets gebeurt voor die jongeren. En de dingen die er ooit gebeurden allemaal zijn wegbezuinigd. Dat is nog geen enkele a reden en goedkeuring voor dat wat ze doen. Maar ik vind het wel interessant om daar dieper bedoel, achter die waarheid te kijken. En, um, maar natuurlijk ja, is het sneu. En, en, uh, maar... en het zou niet moeten. Dat, dat, dat soort opmerkingen kan ik natuurlijk allemaal heel erg braaf gaan herhalen. En, uh, maar ik, als ik er naar kijk, zie ik ook gewoon ontzettende ja, ver, ver, ver, verveling van een paar snotjongens. die je gewoon eigenlijk even in hun lurven moet pakken. En, uh, en, en, en gewoon even een verhaal moet geven. Ik bedoel, ook een bepaalde uh, straf geeft. in de zin van: nou, doe jij maar eens wat voor de samenleving. Laten we eens kijken naar het fenomeen oorlog, Ilko. Want uh, dat vind ik wel interessant. Um, uh, oorlog is een situatie waarin geweld escaleert. Wat is geweld eigenlijk? Nou, daar uh, zagen we dus net wat van. Nou ja, dat, dat, dat is dat je, dus, dat je dus blijkbaar denkt dat het niet meer met praten is op te lossen. En, dat er, en, en, en, en, en weet je wat het is? Ik heb. Ik heb uh, uh, het is nu vier jaar geleden. We zaten in Kenia ook op het moment dat daar na die verkiezingen het helemaal uit de hand liep. Het was vier maanden daarvoor nog door Newsweek in Amerika het meest stabiele land van Afrika genoemd. En, uh, maar in één klap uh, die enorme escalatie. En dan zie je dus, als je dat analyseert, dan is het zoals in elk conflict... Dan aan beide kanten staan partijen te schreeuwen hoe gelijk ze hebben. En de kleur ertussenin mag niet meer bestaan. En dan zijn er dus te weinig mensen die uh, opstaan voor dialoog... voor verbinding, voor het bouwen van bruggen... Voor om te vertellen dat er misschien wel meer dan één waarheid is... dat er misschien wel een waarheid achter dat, zit dat, achter dat je ziet... En, um, ja, en dat die helden, die bruggebouwers, daar zijn er dan te weinig van. Maar waar begint geweld? Ja, Vooral bij, uh, bij een enorme hoeveelheid frustratie... die niet op een andere manier zijn weg heeft kunnen vinden, blijkbaar. En dus het zegt altijd iets over hoe de samenleving georganiseerd heeft... en welke voorzieningen er wel of niet voor mensen getroffen zijn. Als, als, als er natuurlijk ontiegelijke armoede is... als er geen enkel perspectief voor mensen geschetst wordt... als je kinderen honger lijden, als je, of als je het gevoel hebt dat je al dertig jaar als, als bepaald volk ten achter wordt gesteld... Weet je wel, dat zijn situaties die, die uh, tot, tot, uh, tot dat soort uitbarstingen leiden. En, uh, maar geweld, geweld is ook een gevolg van het feit dat, dat, dat ik, als ik het op mezelf uh, betrek... niet meer in staat ben om jouw realiteit te zien. Alleen maar mijn eigen realiteit te zien. Ja. ja. En, uh, en, en dan is het dus belangrijk dat er bruggenbouwers zijn... die proberen het gesprek toch weer op gang te brengen. En weet je wat je ook heel vaak hebt in conflictgebieden... is dat je dus... dat is gewoon geen contact meer... Met, met de andere partij. Je hoort ook alleen maar de media van jouzelf. Die herhalen steeds heftiger het eigen gelijk. Waardoor je op een bepaald moment denkt: ja, weet je, het is ook te gek voor woorden. En dan moesten ze dus eens wat aan doen. Ja. Maar je hoort nooit met het verhaal van de andere kant. Weet, wij zijn natuurlijk in feite veredelde dieren. Uh, is geweld eigenlijk niet heel, iets heel natuurlijks? Ik denk eigenlijk ergens wel dat er, dat, dat er onder het oppervlakte heel veel. Uh, narigheid zit, maar ook heel veel, heel veel zachtheid. Ik geloof ook dat er in iedereen een, een beetje Mandela schuilt maar, maar, schuilt. maar dat moet je er wel uit zien te halen. Bij sommigen is het misschien een beetje graven, maar ik, uh, ik wil dat wel geloven. En ik zie daar ook te vaak voorbeelden van. Dat mensen die, weet je, 10% krijg je nooit mee met positieve dingen. En 10% altijd. Maar die 80% in het midden, als je die op de juiste manier weet te raken, en kunst en cultuur, en uh, kan daar een prachtige rol in vervullen, dan kan je ze meekrijgen voor, uh, voor mooie ambities. Maar dan moet je die wel schetsen en als die dus niet als het is vaak is, het ook gewoon een een een uh, gebrek aan ja aan leiders die visies schetsen, die ambities geven, die een punt aan het horizon neerzetten waarvan mensen denken: nou daar wil ik wel voor gaan. Maar kun, kun je uh, we gaan het zo over je project uitgebreid hebben, hoor, maar kun je een samenleving uh, uh, überhaupt je voorstellen waarin geen geweld voorkomt? Um, dat kan ik me wel voorstellen en. Uh, en die zijn er ook. Er is ook een samenleving, namelijk Costa Rica, die helemaal geen leger heeft. En er is ook een samenleving, namelijk Bhutan... waar ze niet het uh, bruto uh, uh, nationaal inkomen rekenen... maar het bruto nationaal geluk. Ja. En uh, er zijn absoluut heel erg veel prachtige voorbeelden in de, in, in de wereld te vinden. De botan, dat. ze geloof ik stikvol met olie... dus dat is misschien wat makkelijker om dan zo te denken. Ja, wie weet. Uh, dat, uh, maar maar uh, ze zijn er ook altijd wel heel erg consequent mee bezig... om dat dan te verdelen, zodat iedereen er baat van heeft. Want ik Saudi-Arabië zit ook stikvol met olie... maar 90% van de bevolking heeft nog steeds niet veel te schaften. Uh, dus dat doen ze dan gelukkig wel, die verdeling... En uh, ja, ik, ik denk het wel. Ik denk absoluut dat het, uh, dat het kan. Maar dat vergt dus moed en, en visie. En, en dan moet je in mensen investeren. En dan moet je... Ja, moet, en, en, en, ik, maar ik, ik vraag het ook om een reden. Ja. Omdat uh, een, een samenleving zonder geweld is natuurlijk waar we heel hard naar streven met z'n allen in Nederland. Er worden steeds meer maatregelen genomen om geweld uit te, uh, te bannen. De, de voetbalsupporters worden in kooien uh, naar wedstrijden geleid. Ja, je moet om lachen. Maar in feite is natuurlijk, er wordt alles gedaan, eigenlijk, ook in, in, in wijken waar van oorsprong het wel eens wat rumoer kan zijn. Om het in de kiem te smoren. Maar het wordt er niet minder op. Het wordt er alleen het, je krijgt het op andere plekken en het is zo hier en daar ook heftiger. Het is natuurlijk niet helemaal na te gaan, want als je het niet zou doen... dan kom je er pas achter hoeveel erger het was geweest. Ik denk ook wel eens dat de maatregelen soms op een bepaalde manier ook iets uitlokken. Ik, uh, ik ben ook uh, heel erg actief uh, Ajax-fan... en ik ben ook wel eens met die F-site meegeweest een jaar of twintig geleden. En dan, dan werd je gewoon... je was met geen enkele negatieve bedoeling met ze mee. En, en, maar omdat je door een haag van ME moest, dacht je... oh, ik, ik moet misschien iets doen. Weet je wel, nou, daar hield ik me dan wel in... Maar of dan ging ik mee naar Duitsland en dan ging, dan ging het hele iedereen ging zingen. If you hate the fucking Germans, clap your hands en dan deed ik daar niet aan mee. Maar weet je, de. de ja, maar het is wel heel interessant it, wat je nu zegt. Iedereen kun je meekrijgen voor het negatieve. En ja. je kunt ze meekrijgen voor het positieve. Maar heb je bij jezelf ook gemerkt uh, dat, dat uh, zodra er een Haag van ME'ers tegenover je staat, dat je, dat je dat je bijna boos wordt. Terwijl het heel irrationeel is. Want waarom zou je boos zijn op ME's? Die zijn ook maar gewoon hun, hun werk uit te oefenen. Ja, ik. Uh, ik, ik, ik denk dat je wel degelijk uh, ook soms totaal onbedoeld mensen uh, in, in, in een rol duwt. Maar weet je, ik ga niet zo ver om te zeggen dat degenen die daar nu in haar uh, die rommel lopen te schoppen... uitgelokt zijn. Dat geloof ik nou ook weer niet. Nee, dat hoor je me ook niet zeggen. Dat bedoelde ik ook niet. En, maar uh, wel dat, dat terwijl je echt heel, heel lief van geest bent... dat je in een omgeving terecht kan komen... dat je toch uh, uh, gewelddadige gevoelens bij jezelf uh, krijgt. Of misschien op een gegeven moment wel echt boos wordt. Ja, dat kan. Dat kan. Ik ga niet ontkennen dat dat bij... Ik bedoel, dat, dat zit er bij iedereen in. Ik ga echt hier niet een heilig boontje lopen spelen... en te zeggen dat ik alleen maar iedere dag begin met, uh, uh, met, met het zingen van Imagine. <laughs> wat op zich niet eens een heel verkeerd nummer is. Um, als je er elke dag mee begint. Dan... Ja, dan wordt het op een gegeven moment ook uh, soep. Ja, ja. Masterpiece 2014. Wat was het moment dat jij dacht... Uh, ik, ga, uh, uh, ik ga mijn steentje bijdragen en ik ga voor die wereld vrij. Ik ga er gewoon echt wat aan proberen te doen. Nou, als je dus... Kijk wat ik dan tot nu toe gedaan heb. Wat, wat, wat Bevrijdingspop uh, doet voor de 5 mei viering... en wat Dance for Life doet voor en Aids... of wat bijvoorbeeld Amnesty doet voor mensenrechten... zoiets bestaat er nog niet voor vrede. Er staat nog niet een grote, leuke, bottom-up campagne... die vooral ook jonge mensen zo weet te raken... dat ze voor vrede aan de slag willen gaan. Ja, dat is natuurlijk belachelijk met wat er in de wereld aan de gang is. En dan zeg ik ook, kijk, daar, daar schort het dan aan. Je kunt natuurlijk met z'n allen zeggen, oh, oh, wat zijn jonge mensen niet actief voor de samenleving. Maar je kunt ook zeggen, van nou, hoe vaak krijgen ze eigenlijk een leuke uitnodiging? Hoeveel actiemogelijkheden worden er op een leuke manier, een eigen tijdse manier ontwikkeld? Nou, eigenlijk nog niet. En um, nou, wat mij. Kijk, ik had, ik had, uh, toen ik stopte met Dance for Life, dat is nu vijf jaar geleden. Um, had ik zoiets van, nou, ik heb nu bijna 30 jaar... dit soort grote campagnes georganiseerd. Het is, wel, het is wel goed. En toen ben ik met mijn gezin twee jaar door Afrika gaan reizen. Ik heb drie dochters en een vrouw die kinderboeken schrijft. Uh, Anna van Praag. En uh, we dachten, nou, weet je, we gaan lekker uh, rondtrekken. Hebben we ook gedaan. En uh, twee jaar lang in Afrika, Midden-Oosten... 51 landen aangedaan. Maar waarom, ik net. Waarom, uh, uh, wat zeg je? Wat was het doel daarvan? Nou, om heel erg van elkaar te genieten. En van de wereld. En... Uh, en, en en nou ja, ik ging dan op fotografie en zei met, met kinderboeken schrijven... Nou, dan kan je ook oneindig reizen. En uh, veel mensen ontmoeten, culturen. Uh, en ja, heerlijk slapen onder de sterren, koken onder de sterren... en je tent hebben op het strand en dan weer in het oerwoud... en dan weer om de woestijn. Dat is je kinderen gewoon... hoef, hoeft niet naar school? Niet ze hebben zelf lesgegeven. Okay. En uh, dat waren twee fantastische jaren... En, uh, maar ik uh, heb toen dus wel uh, meegemaakt in Kenia hoe dat dan is... als je opeens zo'n samenleving ziet, ja, ziet ontploffen... en al dat geweld wat er dan boven komt. En toen moesten we een soort van vluchten naar Rwanda. Wie tegen wie was dat in Kenia? De, de, de Luo en de Kikuyu, twee grote stammen. En, um, ja, en toen, toen gingen we naar Rwanda en daar heb je een Kikali Memorial Center. Ik weet niet, ben je wel eens in Rwanda geweest? Nee. Nou, als je, daar kom je echt huilend uit. Ze laten je letterlijk over lijken lopen met een glasplaat ertussen dan. Maar, uh, en, en, en je ziet daar uh, bijvoorbeeld een zaal met allemaal foto's van kinderen. En dan wisten de oma's die de oorlog hadden overleefd nog wel welke droom ze hadden. Maar die kinderen leefden niet meer. Dus dan stond er, ik wil topvoetballer worden. Ik wil moeder worden. Ik wil leraar worden. Maar al die kinderen, dus dat heette de Hall of Broken Dreams. Nou, weet je, de, de, de, als je dan zelf ook kinderen hebt, weet je. En, en er waren twee flatscreens. En op de ene flatscreen zag je wat er... Uh, op de straten in Gigali gebeurde... en op de andere op precies hetzelfde moment in de Verenigde Naties. En dan zeiden de Verenigde Naties... het valt nog wel mee, we hebben het er over drie weken weer over. En dan zag je op de andere zag, scherm... Zag dat op, op hetzelfde moment mensen gewoon massaal elkaars kop zaten af te snijden. En dat je denkt van, weet je, die, die, die onverschilligheid... en dat er dan massaal de andere kant op wordt gekeken... en dat er Go, niet wordt was ingegrepen. Een van de meest extreme voorbeelden ja, van de afgelopen... en de Hutus ja. en de Tutsis. Ja. En, um, en dan, en, maar vervolgens, kijk dan naar Kenia... Oh, toen ging de hele wereld zich ermee bemoeien. Hè? Ook de mensen in Kenia, maar ook daarbuiten... Um, NGO's, um, wereldleiders, uh, Kofi Annan werd ingevlogen, um, uh, media en, en regeringen gingen zeggen... nou weet je, er krijgt toch ook geen cent ontwikkelingssamenwerking meer als je, dit oplost, als je dat niet oplost. En door die betrokkenheid van iedereen, zowel lokaal als internationaal, is de escalatie niet verder gegaan. Dus ik zag eigenlijk um, het, het pijnlijke van het conflict, maar ook waar de oplossing kan schuilen, namelijk in betrokkenheid. En toen dacht ik, ja, als dat dan toch altijd mijn vak is om mensen zo massaal te raken om, uh, om, om op te komen voor dit soort thema's. Dus toen uh, in Egypte heb ik uh, gesproken met de voormalig directeur van, uh, van Dance for Life in Egypte mijn vriend uh, Mohamed Helmi. We hebben samen gezeten en gezegd: Nou, weet je, als jij niet begint, ga ik ook niet beginnen maar we gaan, het moet er gewoon komen een vredescampagne van jonge mensen uit Oost en West samen. En we gaan binnen een aantal jaren... Gaan we enkele honderdduizenden nieuwe uh, peacebuilders werven. Mensen die in communities, als dit soort dingen ontstaan... als er escalaties van geweld komen kunnen opstaan om toch te zoeken naar dialoog... toch te zoeken naar, ja, naar de, de, de bruggen die gebouwd moeten worden. En ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, ik bedoel, niet door, uh, uh, weet ik veel, een, een advertentietje te plaatsen... wil je bruggenbouwer worden, alsjeblieft. En, uh, nee, dan moet je een grote, aantrekkelijke, wereldwijde campagne organiseren... met concerten, met kunst, cultuur, met songs, met firewalls... met een movement die... Uh, ja, en je moet er ook lang, heel veel nachten keihard voor werken. Maar in 2020, beloof ik je, hebben wij dit uh, bereikt. Zoals al die andere dingen ook gelukt zijn. Maar wat je voor ogen hebt uiteindelijk... Uh, en, en, en het concert en al andere zaken is alleen maar een inleiding daartoe, is, uh, is die vredestichters, een soort Mohammed Gandhi's moet ik me dat voorstellen. Mensen, mensen die, die, die gezag hebben, uh, die overwicht hebben... Ja, en ik geef je nu een voorbeeld van een paar weken geleden. Toen ik echt zag van kijk, daar doen we het nou voor. Toen hadden we in Sierra Leone hadden we twee stammen die echt naar elkaar optrokken om uh, vreselijke gevechten aan te gaan. En, um, en toen heeft de lokale Masterpiece groep nachtlang onderhandeld, is er echt letterlijk fysiek tussen gaan staan, is naar moeders gegaan en gezegd van nou, dit is toch niet de weg naar voren. Straks zijn er weer nieuwe doden. Ze hebben de politie erbij gehaald, ze hebben de president erbij gehaald. En, uh, en uit. Uiteindelijk is dat gevecht uh, afgeblazen en uh, is iedereen weer terug naar zijn dorp gegaan. En de volgende dag had de president opgebeld van nou, what the fuck is Masterpiece? Van wat is dit? En echt complimenten. En dan denk ik, nou, kijk, daar doen we het voor. Dat dit soort groepen getraind zijn en klaarstaan om in te grijpen. Dat ze dan niet eerst een subsidieaanvraag naar de VN moeten sturen... en twee jaar later een antwoord krijgen dat het in behandeling is genomen. Maar dat ze gewoon direct kunnen opstaan en getraind zijn... en kunnen voorkomen dat het verder escaleert. En dat soort helden hebben we er niet genoeg van. Nou, die gaan wij werven in de komende jaren en trainen. En we willen de wind onder hun vleugels zijn. Maar dat krijg je niet zomaar. Dat ja, komt niet zomaar. Maar moeten die mensen ook speciaal uh, uh, getraind worden? Moeten die mensen eerst gescreend worden? Want hoe kom je aan uh, zoveel mensen op zoveel plekken in de wereld? Ja, de, ook, ook gewoon de tijd nemen. En inderdaad, we hebben nou een team in, in ons hoofdkantoor in Cairo zitten... wat die uh, assessment doet. Die uh, luistert en die praat en die kijkt. Van, zijn, het, he, zijn ze serieus of zijn het luchtverplaatsers? Daarna hebben we manuals en dan mogen ze eerst de plannen maken... dan mogen ze eerst eerste evenement organiseren... en dan gaat dat geëvalueerd worden en dan komen we erachter... nou, weet je, dit is, uh, dit is wel kosher... en dan kunnen ze een licentie krijgen om aan de gang te gaan. En weet je wat leuk is? We hebben vandaag, Internationaal Dag van de Vrede... Uh, vandaag, we bestaan nog maar twee jaar, hè, maar we zitten dus al in 26 landen. En uh, echt van Panama tot, uh, tot Afghanistan, uh, Sierra Leone, wat ik net zei... Uganda, Kenia... Ethiopië, Nepal. En, en allemaal hebben ze allerlei acties voor Masterpiece vandaag opgezet. Want er is nog één ding wat leuk is om te vertellen. Ja. Dat concert ja. Ja. op de Internationale Dag van de Vrede over twee jaar in Cairo. Daar kan je geen kaartje voor kopen. Als jij erbij wil zijn, heb je eerst iets voor vrede in je eigen community of wereldwijd uh, moeten doen. Dus dan kan je het kaartje verdienen. Nou, daar zijn dus mensen nu al over de hele wereld mee aan de slag. Um, in de tweede uur gaan we er ook over praten. De, over de, de, de vredesinitiatieven die u hebt gehad uh, gedaan. Wat u doet om vrede te bereiken. U kunt ons bellen. Nu al als u wilt op 0800-1121. En jij blijft zitten straks de tweede uur. Mm -hmm. uh, dus mensen kunnen aan jou vertellen wat zij uh, willen doen. En wat ze ervan vinden van jouw initiatieven. Dat vind ik ook heel erg leuk om te horen. Dus in de tweede uur van Kraselunen gaan we dat doen. Um, ja, en, vandag... en, en heel leuk is dat zij dus ook, als ze dat plan dan ook gaan uitvoeren want een plan roepen is natuurlijk makkelijk, maar het dan ook gaan uitvoeren... dan kunnen ze hun uitnodiging verdienen voor dat prachtige concert over twee jaar. Wat is er voor nodig om zo'n kaartje te verdienen? Nou, hangt er vanaf. Als je bijvoorbeeld nu naar de website gaat... een van de eerste vragen die we stellen is, wat is je talent? En als je dan zegt, nou, ik ben goed in het bouwen van websites... dan sturen we je over een maand een bericht van een vredesproject uit bijvoorbeeld Ethiopië... die net een nieuwe website zou willen. En als jij het dan voor ze maakt, nou, dan heb jij, heb jij je, je daad wel weer verricht... En, uh, en zo zijn we voortdurend, uh, we noemen dit wel de Just Do It-campagne voor vrede. zijn voortdurend gewoon, ja, gewoon deals aan het sluiten. En zorgen dat, dat mensen die goed werk doen, meer steun krijgen. Ja, allemaal om niet hard werken. Zo en zoveel mogelijk vragen of artiesten en bedrijven allemaal hun, hun expertise inzetten om niet. Ja, dat is dan hun masterpiece. Um, wat heb je vandaag gedaan uh, op dat vlak? Nou, vandaag was ik in, uh, in Nederland. Maar ik heb natuurlijk ook uh, heel erg uh, veel contact gehad met alle mensen in die 26 landen. En met mijn compaan uh, in Egypte. We hebben ook een heel groot vredesconcert in uh, Soudaan georganiseerd. Met uh, 10.000 bezoekers. Waar de belangrijkste artiest van Soudaan ook heeft toegezegd over twee jaar in Cairo op te gaan treden. Dus zo zie je hoe dat gaat, uh, gaat groeien. Verder was ik eigenlijk wel heel erg trots stiekem omdat ik... Uh, op de voorpagina stond van de Huffington Post, dat is echt een van de meest toonaangevende kranten. En die Internet, uh, internetkrant. Ja, en die hebben gevraagd of ik in de komende twee jaar daar als blogger uh, aan de gang Maar dat heeft een gigantisch bereik. Maar ja, verder ook heel veel andere musea en vandaag in Amsterdam. Het start zijn van de, de van van op uh, PS 2014. Uh, hoe ging dat? Wat, wat gebeurde? Daar? Ja, ging heel goed. Het was, uh, we hadden daar een piramide gebouwd. En met een knipoog natuurlijk naar die drie grote broers in de, in de woestijn van Egypte. En, uh, en mensen uitgenodigd om daarheen te komen als zij in het komende jaar een actie voor Masterpiece wilden doen. Die ook, uh, want dat kan natuurlijk in Nederland, dat is een Sierra Leone een stukje ingewikkelder. Die ook minimaal 2014 euro zou opleveren. Want dan worden ze mede-eigenaar van de campagne. En, nou, en ik was zeer tevreden, er kwamen tientallen bedrijven... en sportverenigingen en organisaties die daar een bouwsteen kwamen ophalen... en zeiden van, nou, dat ga ik gewoon doen. Ik ga in het komende jaar met mijn bedrijf... ik, ik doe een bedrijfsfeest voor Masterpiece, ik doe een talkshow, een seminar... een, een filmfestival, een concert. En het is echt waanzinnig om te zien wat mensen dan zelf bedenken... omdat we het niet voor ze bedacht hebben. En nou, dat gaan we misschien in een tweede uur ook zien... En, uh, nou, en, en dat is de essentie van Masterpiece, dat we zoveel talenten en creativiteit gaan aanboren. En dan wordt, ja, dat gaan mensen allemaal, als je zo'n 2014 actie doet, dan verdien je ook vier uitnodigingen voor het concert in Cairo. En, uh, dus als je dit nu hoort en denkt van nou, ik wil met mijn bedrijf of mijn sportvereniging ook wel iets uh, doen. Nou, kom maar door. Info at masterpiece.org, Peace van Vrede. En je bent hartstikke welkom. Maar hoe moet ik geld opleveren? 2014 euro is, is het bedrag per persoon. Wat, wat is de gedachte per actie? Per, per actie. actie, minimaal. En uh, dus als je een beetje een leuke actie hebt, dan lukt je dat natuurlijk. Dus dat, daarmee zie je ook dat het meer om de symboliek gaat dan om, uh, om het bedrag. Maar ik vind het heel belangrijk dat, dat iedereen ook uh, duidelijk ziet: van ja, weet je, het Masterpiece, het is niet. Mijn bezit, ook niet van, van mijn vriend Mohammed in, uh, in Egypte, mijn kampioen die daar het hoofdkantoor runt. Maar het is het bezit van iedereen die mee wil doen. En iedereen kan ook. Uh, ja, en, en, weet je, en zo werkt het ook met Vrede. Als we wegkijken, of we gaan er alleen maar over zingen of dromen, dan gaat het er dus zeker niet komen. Maar 10 miljoen in totaal heb je nodig? Um, we hebben uiteindelijk, voor het hele programma in 2014, hebben wij uh, 25 miljoen nodig. En uh, nou, daar hebben wij heel veel. Uh, ja, donors en sponsors voor nodig. En uh, ja, daar reis ik de hele wereld voor rond. Om maar Waarom mensen heb er zoveel vinden. geld voor nodig? Is dat niet weg te sponsoren? Of is dat niet. Nou ja, wie weet. Maar wie weet, daar doen we ook ons best voor. Maar we willen vooral ook dat, dat alle mensen meebouwen. Uh, dat ze voelen dat het van hun is. En, en, zelfs, en we hebben het nodig. En zelfs dan nog moet je weten dat. Uh, alle artiesten en allerlei technici en allerlei uh, van alles en nog wat allemaal tegen kostprijs uh, geleverd gaat worden. Maar als jij de kwaliteit van een internationaal tv-programma wilt inzetten, waarmee je miljoenen mensen gaat bereiken, ja, dan, uh, dan moet het wel uh, professioneel niveau hebben. Uh, maar dat betekent ook dat dat. Mag, mag je vertellen bijvoorbeeld: ja. de Eurosong Festival in Azerbeidzjan, dat kost al 36 miljoen. Uh, het, het vuurwerk wat wij met oud en Nieuw de lucht inschieten... is al meer dan 40 miljoen. Ja. Ik bedoel, het gaat heel snel. Maar uh, 25 miljoen is niet om elke van der Linden heel rijk te maken. Zou ik wel leuk vinden. Maar nee, dat ja. is, uh, nou ja, het, nee, het wij, is een vraag, Ik toch? heb het eerste jaar voor dit project helemaal gratis gewerkt... En nu heb ik gewoon een NGO-salaris en iedereen kan dat zien. Want we hebben een bedrijf wat de, de boekhouding keurig transparant maakt en alles is in te zien. Dus uh, nee, wij worden er allemaal absoluut niet rijk van. Maar dat hoeft. Ik bedoel, het geeft jezelf, het geeft je zoveel om dit te kunnen opbouwen. We gaan zo meteen verder praten. Elke van der Linden is mijn gast in dit uur van Kazeloenen. En ook straks trouwens in de tweede uur van Kazeloenen, bedenker van Bevrijdingspop. En nu de man die Masterpiece 2014 in realiteit wil doen veranderen. We gaan even schakelen met de NOS. Een update over, um, over de situatie in Groningen in Haren. Christian Bonenbakker. Ja, ver verslaggever Martijn van der Zanden, die is in Haren. Uh, rellen, plunderingen, twee zwaar gewonden. Het is een chaos geworden daar. Omschrijf eens Martijn, hoe ziet het daaruit? Nou, het ziet er hieruit een beetje als een slagveld... Uh, op de plek waar eigenlijk al die duizenden mensen... tot een uur of negen gezellig bij elkaar stonden. Er ligt ontzettend veel glas, uh, blikjes, flesjes, uh, van alles en nog wat. Een stuk verderop ligt een auto die helemaal is uitgebrand. Er liggen ook nog uh, overal uh, fietsen die, uh, die vernield zijn. Uh, dus ja, het ziet er hier redelijk uit als een slagveld. Zijn er nog veel mensen... Ja, dat kan ik niet zo goed inschatten. Uh, ik hoor in ieder geval in de stad geen grote groepen meer mensen die aan het zingen zijn. Er is nog wel echt ontzettend veel politie. Uh, dus ik weet niet of ze iedereen al weg hebben gekregen. Het ging natuurlijk om duizenden mensen die hier waren. Nou, ik kan me voorstellen dat het even duurt in zo'n klein ja, stadje, dorpje, voordat je ze allemaal weg hebt. Uh, de politie houdt natuurlijk wat alles scherp in de gaten. Maar ik moet zeggen, het lijkt nu wel, het lijkt nu wel vrij rustig geworden. Ja, is de ME nog wel volop aanwezig? De ME uh, heb ik hier inderdaad uh, straks nog wel zien rijden. Op de plek waar ik nu sta, zie ik ze niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet op andere plekken in het dorp staan. Want uh, ja, die duizenden mensen hebben ze dus op een gegeven moment van deze plek weggedreven. Dat is bij de stationsweg, waar dat meisje woonde, die straat. Uh, en al die mensen zijn natuurlijk weggedreven naar andere plekken in de stad. En uh, nou ja, de ME is zeg maar achter ze aangegaan om te zorgen dat ze inderdaad hier weg zouden blijven. En ja, vervolgens zijn ze dus wel op andere plekken opgedoken. Ja, wat weet je over aanhoudingen? Nou, wat ik uh, van de burgemeester begre begrepen heb, is dat er nu ongeveer twintig mensen zijn aangehouden. Dat klinkt misschien nog niet als heel erg veel, dat zei de burgemeester ook. En hij sluit ook niet uit dat er nog meer mensen uh, aangehouden uh, worden. Maar tot nu toe dus ongeveer twintig. Ja, en over gewonden, heb je daar uh, nog nieuwe cijfers van? Nee, ik heb begrepen dat er uh, zes uh, gewonden zijn, van wie uh, twee ernstig die zijn. Naar het, uh, die zijn naar het ziekenhuis gebracht en daar zou ook weer één agent onder zijn. Uh, en dan moet je volgens mij denken aan, aan snijbonden. Want er werd van alles door de lucht gegooid aan blikjes en flesjes en dat soort dingen. Uh, dus uh, ja, als je daardoor geraakt wordt, dan uh, dat, dat kan dat uh, lelijk aankomen. Oké, okay, nou uh, dat was het dan voor dit moment. Dankjewel Martijn. Oké. Okay. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Met de gast Ilke van der Linden. Um, ja, goed, het uh, masterpiece. Uh, een Britse ondernemer die uh, promoot een masterpiece. Plan, stond gisteren in de Handelsblad. Eh, ook een van de Dag van de Vrede. Eh, vandaag. Um, zijn er meer van dit soort initiatieven dat je weet? Het zal wel haasten. Um, nou, dus... Er zijn wel enkele uh, initiatieven, maar niet, uh, niet op deze manier... zoals Masterpiece dat wereldwijd wil doen met kunst en cultuur... en muzikanten uit conflictgebieden. En vooral ook heel concreet en meetbaar uh, een, een 400.000 nieuwe Peacebeelders werven. Vaak is het dan toch, tussen aanhalingstekens, alleen uh, muziek... En, dat daar, ik geloof er op zich heel erg in hoor, dat je pijlen in harten moet schieten en dat muziek ontzettend veel losbrengt. Maar um, ik vind wel dat het moet samenhangen met wat je er daarna mee doet. En um, dat, dat, nou, dat, dat, dat, dat zie je op die manier gewoon uh, niet. Maar wat ik er uh, heel fijn aan vind, dit soort dingen, is dat het is een ondernemer is en uh, je ziet wel. Jeremy Gilly. Ja, die ken ik trouwens en uh, daar ben ik ook uh, mee in contact en, en we werken samen, dus dat is goed. En uh, ik lees natuurlijk alles wat los en vast zit over dit thema en ik ben sowieso blij mee dat er steeds meer uh, bedrijven ook komen die zin hebben om uh, iets maatschappelijks uh, te doen. Het thema verbinden en co-creatie staat in elke marketing uh, seminar centraal, maar via Masterpiece kunnen bedrijven dat ook tonen. En we hebben ook een aantal bedrijven die dus ook meebouwen... aan Co-creatie betekent met z'n allen iets maken. Niet, niet gewoon dat iemand op een knop drukt, maar ik maak iets... en jij maakt iets erbij en uiteindelijk maak, maak je met z'n allen iets. Ja, ja, om een mooi voorbeeld te geven is dat uh, uh, hotels tegenwoordig... Uh, van hun vaste klanten echt weten... Wat voor kleuren ze mooi vinden, wat voor kunstwerken ze mooi vinden. Zodat uh, als ze dan komen, hebben ze gewoon andere bedden en een ander kunstwerk opgehangen. En weet je, dan, dan heb jij zelf invloed op je kamer. Weet je? Om, om, om maar iets te noemen over hoe je samen je, je bedrijf kan voeren met je klant. En die betrokkenheid die, die, die uh, maakt dat, dat, ja, dat, dat, je, dat je er ook echt iets van leert. En uh, het is op zich. 2500 jaar oud, van Confucius. Het staat nu nog steeds op de website van, uh, van Dance for Life. Dus, uh, tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand. De meeste mensen die iets willen bereiken op een sociaal terrein... die willen, gaan alleen maar, alleen maar praten en, of advertenties uh, doen. Maar door betrokkenheid uh, kunnen mensen het echt... Je, je leert door te doen. Maar hoe ken je je betrokkenheid? Ja, door mensen in het hart te raken en mensen... Uh, mooie, op een mooie manier te vragen uh, om, uh, om mee te doen. En er is niet zomaar vanuit te gaan dat ze, daar, uh, dat ze daar zo wel even zin hebben... Uh, en tijd voor hebben. Dus daarom bijvoorbeeld zo'n groot concert... Uh, over twee jaar uh, naast de piramides. Want dat wordt een prachtig moment in tijd. Daar wil je dan bij zijn. En dat is dan een beloning voordat je voor vrede aan de slag bent gegaan. Desmond Tutu, is, uh, de aartsbisschop, is uh, morgen in Nederland. Uh, vandaag inmiddels. Ja, uh, gaan we hem zien. Je gaat hem zien, ja? ja. Want? Nou, we zijn, uh, erg, uh, ja, we zijn erg in contact. Hij heeft destijds ook bij uh, Dance for Life geholpen. En nu was hij ook uh, heel duidelijk in uh, dat hij zei... Weet je, uh, iedereen kijkt naar wereldleiders als het om, om vrede gaat. Maar ik kijk naar de bevolking. Ik ben helemaal niks als de bevolking niet laat merken dat ze dit willen. En er zelf ook iets voor gaan doen. Dus hij, hij heeft echt uh, keihard duidelijk gezegd van... Ik ben echt zo dol op Masterpiece. Want dit is wat mensen... Uh, zo kan raken dat, dat, uh, ja, dat, dat er echt verandering kan gaan komen. Was het makkelijk of moeilijk om, uh, om, om dit soort mensen te vinden... die als ambassadeur op willen treden? Ja en nee. En je moet soms een beetje volhouden. Maar ik denk ook altijd, we staan s morgens allemaal onder de douche. En, uh, dus je moet een beetje volhouden. Het zijn allemaal ook maar gewoon mensen. En uh, er zit soms een cordonnetje omheen, maar je moet even volhouden. En uh, ja, nou ja, goed... En, Morgen zien we elkaar dan weer zijn laatste bezoek aan Nederland. Maar voor mij is het een hele... Ja, ik vind het een hele inspirerende man. En uh, we kunnen ook heel veel leren van uh, hoe het gegaan is destijds... met het terugdringen van apartheid. Want Mandela zelf geeft ook aan dat uh, het nooit was gelukt... als niet over de hele wereld mensen op een bepaald moment besloten... van nou, die apartheid is gewoon echt gewoon genoeg, klaar, dat mag helemaal niet bestaan. En toen kwamen de artiesten over de hele wereld... die songs gingen schrijven. He, Kimmy Hope, Joanna, Ain't Gonna Play in Sun some City... Something Inside So Strong... en uh, Free Nelson Mandela. En die... Uh, songs en ook het concert van Wembley, weet je, dat heeft gemaakt dat, dat men er over, anders over is gaan denken. En uh, dat kunnen we met, met, uh, met peacebuilding ook uh, bereiken: dat mensen niet denken: oh, dat hebben we toch aan de politici gedelegeerd, dat, dat is toch hun taak? En dan vervolgens gaan klagen dat ze het niet doen. Nee, Dat mensen bedenken, oh nee, wacht even, ik heb daar zelf een rol in. Ik kan ook met mijn bedrijf, met mijn universiteit, met mijn sportvereniging een steentje bijdragen. Nou, Het gekke is dat, dat oorlog voor onze generatie, want wij zijn ongeveer even oud, uh, heel ver weg is. Wij zijn opgegroeid in een tijd dat, dat vrede vanzelfsprekend was. Maar nog maar uh, één generatie voor ons was dat helemaal niet vanzelfsprekend. En de generatie daarvoor die heeft zelfs twee oorlogen meegemaakt. Dus we, we leven wij ook niet in een situatie van relatieve luxe? Dat wij vanuit relatieve luxe uh, kijken naar het hele fenomeen. Uh, ja en nee. En ik denk dat uh, je toch niet moet uh, onderschatten... dat ook hier een samenleving uh, meer fragiel zou kunnen zijn dan je, dan je denkt. Uh, als je toch ziet wat er bijvoorbeeld uh, een jaar of veertien geleden... allemaal in, uh, in, uh, uh, in, in, in Bosnië en Kosovo en de Balkan allemaal... Het is ook Europa. Het is gewoon een dag rijden met je auto... En daar zijn mensen ook heel erg los gegaan op elkaar met moord en En dat is heel erg lang geduurd voor het internationale gemeenschap ingreep. Ja, en dus dus iets wat. Nou, en dat hadden we natuurlijk dus ook in Kenia. Het voortdurend. Uh, kunnen, kunnen de, datgene wat vandaag zeker lijkt... Nou, dat hebben we natuurlijk ook in Egypte gezien of in Syrië... we zien het voortdurend in Libië... dat wat nu zeker uh, lijkt, kan, het, kan over een jaar totaal anders zijn. En daarom is het belangrijk om, om mensen voortdurend te informeren... en voortdurend te betrekken... en ook niet te denken alsof het iets is wat alleen maar heel erg ver weg speelt. Het grappige is, ik, als ik naar je luister... dan klinkt het allemaal zo logisch en zo uh, onweerlegbaar. Gelukkig. Um, ja, maar, te, maar tegelijkertijd is het, als je natuurlijk iets verder nadenkt, is het natuurlijk ook, ja, het is toch bijna een utopie om te denken dat wij echt een wereld zullen bereiken waarin geen grote conflicten meer zijn. Nou, of überhaupt conflicten meer Maar dat meer heb je zijn. dus ook niet horen zeggen. Ik, uh, ik zeg niet, er, we zullen ooit in een wereld komen... waar nooit meer conflicten zijn. Dat ga je mij niet hoor zeggen. Ik, uh, ik, ik heb het ook nooit over het woord wereldvrede. Dat heb ik ook niet in mijn mond gehad. Nee, ik weet zeker dat er altijd wel weer uh, nieuwe conflicten zullen komen. Maar we zullen ook altijd met elkaar de opdracht hebben... om te kijken hoe we dat kunnen voorkomen... en hoe we ze zo snel mogelijk kunnen oplossen. En hoe we... Uh, ja, onze talenten en energie kunnen aanwenden om, uh, om, het, om het allemaal zo peaceful mogelijk nou, te maken. Laten we even, even dan een zo'n casus nog bij de kop nemen. Ja. Want dat is, vind ik ook wel een hele interessant en tegelijkertijd ja, een hele ingewikkelde. Je weet wel. <laughs> nee, nee. nee, oh, nee. nee nou, ik, ik zat te denken dat, dat, dat, dat, dat maffe filmpje wat in Amerika opgedoken is, um, waar moslims zich tot, tot op het bot toe uh, gekrenkt voelen omdat Mohammed er afgebeeld wordt en bespot wordt. Ja. Daar, daar laait over de hele wereld een, een, een conflict op. Uh, soms groot, soms misschien ook, soms ook wel overbelicht. Feit is dat dat wel gebeurt. En dan zie je dus hoe fragiel het allemaal kan zijn. Eén ja. iemand laat zo'n uh, zo uh, beledigende video op... en ho hoe snel dat eigenlijk uh, een, een, een lucifer op olie gooit. Ja, dus ja kortom... precies, want één, één, één iemand die dan vervolgens een bomaanslag pleegt... op een cruciale plek en een land is in oorlog. Ja. Dus? Maar kun je, nou ja, ik vraag me af, kan je dat dan oplossen met ambassadeurs? Kan je dat oplossen met, met, met, met, met bemiddelaars? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk uh, heb je in allerlei gebieden ter wereld... heb je mediators nodig, onderhandelaars nodig, bruggenbouwers nodig... om te voorkomen dat het nog weer verder escaleert. Maar er is nog één ding... En dat is het tweede doel van Masterpiece. Eén doel van Masterpiece is dat wij heel meetbaar... over een aantal jaren enkele honderdduizenden uh, peacebuilders willen hebben geworven, omdat we er stellig van overtuigd zijn. En ook zien, hè, ik heb je het voorbeeld van Sierra Leone gegeven... hoe dat helpt om uh, escalatie te voorkomen. En uh, dus meer van dat soort helden willen we hebben. Uh, maar we, we maken ook vanaf 2014 het tot een heel duidelijk thema dat er echt aan die uh, uh, uh, ontwapening gewerkt moet worden. Want het is echt absurd als je je realiseert... dat er 160 miljard dollar per jaar wordt uitgegeven aan nieuwe wapens. Is en dat het veel? 160 miljard wereldwijd? veel. Daar kan je het uh, financiële probleem van Griekenland, Portugal en Spanje... mee oplossen. En dan heb je ook nog heel veel geld over om mensen onderwijs en eten te geven. En het is elk jaar opnieuw. En het wordt ook nog eens elk jaar meer. En niemand die er wat van zegt, dat vind ik ook... Ik denk, nou ja, waar is nou die beweging die wereldwijd... die spiegels voorhoudt bij wereldleiders, die vragen stelt... en die vraagt van, hallo jongens, mag dat geld alsjeblieft naar de mensen... Mag dat naar onderwijs en voedsel en gezondheidszorg? Zou dat misschien niet meer veiligheid opleveren? En dat is dus een andere missie die we met deze beweging hebben. Dat we denken, nou ja, als niemand het doet... dan gaan wij met elkaar, met die honderdduizenden mensen die we aan het werven zijn... en met dat grote, die grote movement die we aan het opbouwen zijn... ja, wij hebben wel de ambitie om op een bepaald moment... Uh, duidelijk die spiegel voor te houden. Waarom Cairo? Ehm... Um... En nou, nog even op dat andere punt, hè? want als je dus uh, hoe meer wapens je de wereld maar instuurt, uh, 100 jaar geleden waren die conflicten er ook op allerlei gebieden, maar dan ging je met elkaar op de vuist of je ging een speer langs je hoofd heen. Maar nu hebben we busladingen, kalasjnikos, die rijden van conflict naar conflict. En uh, nou ja, dan escaleert het dus ook sneller. En, uh, en weet je wat erg is? 80% van die wapens wordt gemaakt door democratische systemen. Dus als wij denken dat we er niks aan kunnen doen... nemen we de democratie niet eens... Ja, uh, Nederland is ook een grote exporteur Ja, van nummer acht ter wereld. Ja. Dus we moeten eigenlijk met elkaar een visie ontwikkelen... die over twintig jaar ertoe leidt... dat dat soort bedrijven uh, een, andere, ja, een andere output hebben. Zodat die mensen heus een baan nog wel houden... maar met hun techniek iets anders doen. En waarom Cairo? Omdat uh, we eigenlijk uh, al voor de uh, revolutie uh, al zeiden tegen elkaar, hè, mijn companen in Egypte uh, zeiden van, van dit is het land waar het gaat gebeuren. Hier broeit het. Hier gaat het. En, en, en Egypte en ook uh, Turkije, dat zijn de komende tien jaar de landen die. Uh, in kunnen slagen om oost en west met elkaar in contact te houden. Maar ook omdat Egypte een, een land is dat een potentiële broeihard uh, vertegenwoordigt? Nou, nee, voor ons was het echt dat we voelden... dat daar uh, heel erg veel jonge mensen klaar waren voor een, uh, voor een verandering... En, um, en dan is het dus juist van belang... dat je met die generatie in contact bent... en kijkt hoe je die energie de goede kant op kan... Ja, maar Egypte kasteren. is natuurlijk geen stabiel land. Een koptische minderheid die bedreigd wordt. Uh, een islamitische minderheid die, uh, die geradicaliseerd is. Uh, een broederschap die daar een, de, een grote rol speelt... en waar vraagtekens zijn welke kant gaat het op. Kortom, daar zit ook veel spanning in. Plus de hele situatie met Israël. Uh, in de grensregio regelmatig conflicten gisteren ook weer. Dus de het is ook wel een heel explosief land. En dan zou ik een week geleden hebben gezegd... ja, weet je, je hebt eigenlijk gelijk, weet je wat, we gaan naar Haren. <laughs> en dan zou iedereen gezegd, ja, daar is het altijd rustig. Ja, in Haren gebeurt nooit wat. Nou, kijk, dus kortom... Um, de, je weet het nooit precies. En dit hoort ook nog gewoon bij democratie... en bij samenlevingen die veranderen... en mensen die zeggenschap krijgen... dat een samenleving zich vormt en zoekt ja, naar ja, oplossingen. De, democratie in Egypte, daar gaan we nog een andere keer over hebben. Of je dat in één zin mag gebruiken. Nou ja, uh, wij, wij hebben na de Tweede Wereldoorlog... ook heel veel radicaliteit gehad. Wij hadden honderd jaar geleden ook nog geen stemrecht voor vrouwen. Dingen hebben een proces nodig. En als we met elkaar heel cynisch daarover gaan doen... en het geen kans geven... en vooral ook niet met die open-minded jonge generatie gaan samenwerken... dan is er een ongelooflijke kans... dat die self-fulfilling prophecy ertoe leidt... dat het precies het land wordt wat we niet willen. En daarom zeg ik dat juist die samenwerking... met die jonge generatie daar... die wel open-minded is en liberaal... en met, met het Westen positieve projecten wil ontwikkelen... die moeten we dan ook echt, moeten we echt doen. Weet je, en, en ik heb er echt ook voor gekozen... Masterpiece gaat niet een concert worden... heel veilig op de Dam of in Washington. Nee, keihard waar het allemaal speelt. Ilko van der Linden... Twee uur ben je bij ons, blijf je bij ons. Uh, mijn vraag uh, aan u, aan de luisteraar, is: uh, praat mee uh, als u mee wil doen met dit fantastische initiatief uh, en aanwezig wil zijn in Cairo. Uh, leg uw uh, vredesplan dan voor aan ILCO. 0800 1121. Op deze Radio 1 kunt u luisteren naar de AVRO. Eh, Boiling Frog, derde deel van de drama-serie uit het AVRO-radiotheater. Spraakmakende stukken van de planken naar de radio. Dat is dus zometeen in een kwartier. Recente bewerkingen zijn het eh, die we te horen krijgen. Boiling Frog, geschreven door Peter de Graaf. Daarna zijn we weer terug om 1 uur met Kaaseloune. U kunt dus bellen op 0800 1121.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 In huizen Berkema is het inmiddels ochtend. Het ontbijt staat nog op tafel. Pierre, de tuinman, heeft in de vroege uren zijn liefde aan Anna... het dienstmeisje uitgesproken. Hij zou het liefst met haar trouwen. Maar Anna's verdriet om de recent overleden William Berkema... met wie ze een geheime verhouding had... is nog te groot en te veel aan de oppervlakte. Diezelfde ochtend blijken de zussen Emma en Adrienne... een groot verschil van mening over hun opvoeding te hebben. En een knallende ruzie was de uitkomst. François, de man van Adrienne, houdt de moed erin... en probeert voor de verandering een luchtig onderwerp aan te snijden. Kan ik afruimen? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ik wil nog wel een croissantje voor Wall Street oh, ja. nou. nou, Azië is slap als een dwel vanochtend. Hoor. Of nou ja, de hele week al. Nou. En heeft mijn prinsesje een beetje kunnen slapen? Hm? Ik heb liggen woelen, hè? François, vind je het erg om je mond te houden? Nou, sinds Willem II naast de titel heeft gegeven vind ik niks meer erg. Ik ga even terug liggen, ja? Oh, heb je weer hoofdpijn? Uh, Anna, ik ben even naar de bandencentrale om dat reservewiel op te halen... ...maar uh, ik verwacht nog een jongen uit Duitsland... Uh, Pierre, Pierre, zat, Pierre, kom er eens even bij zitten, joh. Ja. ja? Ja, kom er eens even bij zitten. Pierre, als ik jou nou zou vragen... Of, nee, nee, als, ja, als, als ik jou nou zou zeggen... Pierre, jij bent God en je kan om het even wat veranderen in de wereld. Ja? Doe dan eens. Huh. Wat? Veranderen eens, verander de wereld is. Uh, uh, nou, op dit moment zou ik wel een beetje regen kunnen gebruiken. Ja, het is nogal droog en zie je ook niet naar. Oké, oké, een weg. beetje regen. En wat nog meer? Hm? Ah, die dat regen, die hebben we gehad en verder. Um, gewoon, iets met de Chinezen. Alle Chinezen weg. Ah, ja, maar jij bent God, Pierre. en Je moet niet aan mij gaan vragen of het goed is wat jij wil doen. Dat doet de echte God ook niet. <laughs> wat overigens heel stom van hem is, hoor. Want ik heb wel een paar ideetjes in verband met dingen die hij over het hoofd ziet. Maar ja, nou, vind ik... Nee, ik zou bijvoorbeeld de aftrek op de hypotheekrente... onmiddellijk terugbrengen naar het niveau van voor 91. Nou, ik zit volle dagen met mijn neus in de tuin, meneer François. En ik vind eerlijk gezegd dat God de klus naar behoren heeft geklaard. En ik ben niet gelovig, maar ik merk dat alles wat wij proberen te verbeteren aan de schepping... Ik heb nou een paar jaar geleden bijvoorbeeld... dat genetische gazonzaad zitten inzaaien. Daar zit een gen in, waardoor ze de bodem dermate verzuren... dat de paardenbloem en de klaver en nou, al die andere gewassen... die je niet op je gazon deelt, er ook niet meer op gedijen. Maar er zitten nu ook geen regenwormen meer onder het gras. En geen e Die bodem die krijgt geen lucht. En het gras is ook taaiig en donker. Het is niet mooi. En je had je knieën open als je erop valt... Dus je hebt het niet gehoord? Wat? Wat ik daarnet zei over die hypotheekrente aftrek, dat dat nergens op slaat. Nee. Nee, mooi. Mooi, mooi, mooi, mooi. dank je. Oh. <laughs> <laughs> nou, jij bent te vroeg volgens mij. Ja, ik heb uh, nog een beetje zitten werken gisteravond en, en, en diep zitten nadenken en ik wil een paar dingen voorleggen. Ja, doe maar. Uh, waar is de mevrouw? Oh, die kunnen we niet storen die ligt met migraine op bed. Ja, ga dat toch maar even halen. En die andere mevrouw, is die ook van de familie? Ja, dat zijn zussen. Ja, ik wil ze erbij. Ik wil iedereen erbij. Um. Wil je ondertussen een banaan? Ik, ik, ik denk dat de manier waarop we dit moeten aanpakken zo breed is... zo groot, zo... Ik, ik, ik durf het woord haast niet te gebruiken, maar ik zou bijna willen zeggen... zo wereldomvattend... In, in welke zin dan? Uh, ja, laten we even wachten tot de anderen er zijn. Um. Ik zou naar de bandencentrale moeten. Ja, is het mogelijk dat je blijft? Uh, ik wil de reacties zien van zoveel mogelijk verschillende mensen. Ik, ik wil gewoon zeker weten of ik niet gek uh, ben. Twee uur was de afspraak. Uh, een gedachte, mevrouw. Creativiteit trekt ze van de klok niks aan. Uh, u bent boos, zie ik. Maar dat is goed. Want als mijn ideeën uw boosheid niet kunnen verdrijven, zijn ze waardeloos. Waar gaat het over? Over ons. O over de wereld en over de mensheid die zich daarop probeert te handhaven. Gaat u zitten. Als ik een pan water op het vuur zet... en ik wacht tot het water kookt... en ik gooi vervolgens een kikker in die pan... dan zal dat beest proberen om als een gek uit dat water te komen. Meteen. Wanneer ik daarentegen die kikker in de pan gooi... voor ik het water opzet en ik breng het dan geleidelijk aan de kook... Da dan is er geen enkel moment waarop die kikker besluit... om te proberen dat water te verlaten. Geen enkel. Hij, hij laat zich, terwijl die volkomen ontspannen in dat waterhand... morsdood koken. Nou, dat verschijnsel, dat heet het boiling frog syndrome. En het is op allerlei situaties van toepassing. Uh, gaan we van... Mensen met een verslaving of, of, of vrouwen die, die een gewelddadige man niet kunnen verlaten... tot aan bedrijven waar wordt gepest op de werkvloer, et cetera, et cetera. Nou zat ik vannacht na te denken. Ik, ik zat na te denken over een manier waarop we dit tegelbedrijf weer gezond kunnen maken. En daardoor kwam ik op de vraag, wat is gezond? Tot het midden van de vorige eeuw was er nog honger in Nederland. De winter van 1944-1945 was de laatste keer. Dat is de laatste keer geweest dat wij aan de lijve hebben ondervonden... hoe belangrijk het is dat er in de basisbehoefte wordt voorzien. Voedsel, kleding, onderdak. Maar aan het eind van de jaren 50 waren we er al. Ja, onderdak kon bij ons misschien nog ietsje beter... maar voedsel en kleding waren er in voldoende mate. Voor iedereen, in de hele westerse wereld. We hadden toen al onze doelen moeten verleggen. Onszelf de vraag moeten stellen, wat gaan we nu doen? Buiken zijn gevuld, lichamen gekleed, we slapen droog. Wat nu? Wat hebben we nu nodig om gelukkig te zijn? Maar die vraag is toen niet gesteld. We zijn voortblijven borduren op de oude overtuiging van de hongerige. Gelukkig is als je buik gevuld is. Maar aangezien die al vol was aan het eind van de jaren 50, zijn wij geluk gaan zoeken in de manier waarop we die buik vulden. Aan het begin van de jaren 60 eh, ontleenden wij geluk aan de steengril... de friteuze, de keukenrobot, het gourmetstel, de, de, de pizzapan. En, en ook onderdak zijn we blijven koesteren als belangrijkste gel geluksbrenger... Met, met stofzuigers, tuincentra, meubelboulevards... en, en kleding met Lacoste, Burberry, Gaastra... We hebben alles tot hoog boven het niveau van die basisbehoeften geteeld. En de consumptiemaatschappij was geboren. Geluk werd als begrip vervangen door koopkracht. Als we meteen na de hongerwinter waren doorgewipt naar halverwege de jaren zestig... dan waren we eruit gesprongen met z'n allen. Net als die kikken. Maar het ging geleidelijk. De, de hippie- en de provo-beweging hebben nog wel geprobeerd om eruit te springen, maar toen was het al te laat. De industrie negeerde het signaal en zette de flowerpower-motieven op, op tassen, kleding, autootjes en, en joeg de winst de hoogte in. Daarna liepen de kerken leeg. Maar terecht ook, want de oude religie bood geen enkel alternatief voor een gevoel van leegte. dat als bijproduct van ons consumptiegeluk in ons binnenste de kop opstak. De kerk verdween. En daar kwam ogenschijnlijk niets voor in de plaats. Maar een vacuüm bestaat niet. Leegte vult zich spontaan met wat er voorhanden is. En wat was er voorhanden? Economie. De economie die een hechte alliantie was aangegaan... met de wetenschap, de politiek en de media... De economie werd onze nieuwe religie. Shoppen werd tot belangrijkste doel van het leven uitgeroepen. Kijk op zaterdag in de winkelstraten van, van al onze steden. Al die weldoorvoede, goed geklede mensen... met ernstige, afgetrokken gezichten en handenvol dingen... die ze helemaal niet nodig hebben... maar waarvan ze het gevoel hebben dat die tot hun basisbehoefte behoort. En zonder dat iemand het in de gaten had... hebben wij een dictatuur gecreëerd... Erger dan die van de kerk in de middeleeuwen. En we weten het niet eens. Dat was wat onze cultuur... Dat was wat het Westen de wereld te bieden had. De, de, de basisbehoeften van de holbewoner... opgevoerd tot, tot ver voorbij het absurde... met het vernuft, de kennis en het industriële vermogen... van de hoogtechnologische samenleving. Tot op het punt waar we nu zijn aanbeland. En waar het systeem alsmaar dieper wegzakt in chaos. Op elk moment hadden we eruit kunnen stappen. Op elk moment hadden we tekeer kunnen gaan als die kikker en springen. Maar we hangen. Al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hangen we... volkomen ontspannen in het alsmaar heter wordende water. En één vraag is iedereen onderweg vergeten te stellen. Wat zijn de nieuwe behoeften? Als een mens met een gevulde maag warm en droog zit. Hoe kunnen we geluk genereren? Daar heeft niemand bij stilgestaan. O of erger nog, dat moest geheim blijven. Want gelukkige mensen hebben geen behoefte en kopen dus niks. En daarom heb ik zitten denken... Gaat dit bedrijf niet over tegels? D dit bedrijf... Het gaat niet over winst maken. Dit bedrijf gaat over het ontwikkelen van een nieuwe mentaliteit, een nieuwe cultuur. Eentje waarin winst maken niet het belangrijkste oogmerk is. Maar, maar evenwicht. G geluk. Niet alleen dat van de klant, maar ook dat van de werknemer. En, en, en zelfs dat van de concurrent. Wij moeten geluk gaan produceren. Door middel van tegels. Genoeg verdienen om iedereen te betalen. Klaar. Niet meer willen groeien. Tenzij innerlijk. Niet het bedrijf, maar de mensen. Iedereen die met het bedrijf te maken heeft, motiveren en de ruimte geven... om op zijn eigen manier, in zijn eigen ritme, op zoek te gaan naar werkelijk... Um, innerlijk geluk. Oh. <applaus> ja. Bravo, ik vind dit... Nou, dit is, vind ik geweldig. Ik doe mee, ja. Ik weet niet waarom, maar dit doet zo goed om te horen, allemaal. We zitten, vrees ik, wel nog met een bedrijf... dat heel diep in de rode cijfers staat, hè, daar ben ik niet zo bang voor. Ik heb hier en daar op het net al even laten vallen... dat wij verticaal gaan bakken en er zijn durvers met kapitaal... die daarop willen intekenen. Maar dat is allemaal het probleem niet, daar komen we echt wel uit. Het punt is, wat willen we met onszelf? Wat voor ouders heb jij gehad, Joachim? Oeps, oh, die, ja, dan nee, moet ik even luisteren. Mijn moeder was verkeersagent. Verkeersagent? Ja, en ze was lesbisch. Dus na de zelfmoord van mijn vader. Was... Maar is het duidelijk voor iedereen waar dit over gaat? Is voor jullie mijn verhaal helder? Glashelder. Teun, luister nou even. Ja. Nee, als ik nou bijvoorbeeld de aftrek van de hypotheekrente van jouw boerderij onmiddellijk terugbreng naar het niveau van voor. 1,91. En dan kun je die paard ton makkelijk investeren op dit ogenblik. Mag ik verder met mijn werk? Uh, ja, uiteraard. Boiling Frog van Peter de Graaf in de regie van Erik Wien. Voor terugluisteren of meer informatie, kijk op radiotheater.avro.nl.